In de Randstad staan er files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knopend Hoevelaak en Amersfoort Noord 2 kilometer. Na een ongeluk op de A10-ring Amsterdam richting Amersfoort... tussen Osdorp en Oud-Zuid 2 kilometer. Bij knopende Nieuwe Meer is de linkerreis ook dicht. Ook werkzaamheden op de A12 Utrecht Den Haag. Tussen Knopen Lunetten en de Meer 6 kilometer. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zit ze zin openen een nieuwe aflevering van het programma Zandvoort op zondag. 9 over 2, 12 oktober 2014. Anders Bergen weer op die antenne. Met allemaal lokale en regionale informatie. Geen eredivisie vanwege de WK voor EK kwalificatieverplichtingen. Maar daardoor wel leuke muziek hier bij ZFM. En doen we nu met Expo C, When I Looked At Him. I've never known The way you do all my dreams somehow came true with you. I've never wanted someone more as much as I want you. Never will last forever, it's true with you.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 Die nieuwe single van de script heet Superheroes. En uh, staat nog niet in de Your Breakdown. Dus ik ga Marie Snulder maar even aanspreken. Van uh, die plaat moet erin. de vrijdag tussen uh, 3 en 5. op CFM. Uh, de Your Breakdown dus. Daarvoor exposé. When I looked at him. En dat hebben we ook vanmorgen gedaan naar Edke Zonderland. Want die heeft uh, zijn wereldtitel op de rekstop uh, geprolongeerd. Bij het WK Turnen in het Chinese Nanning. De Nederlander kwam tot een score van 16-25 en dat was ruim genoeg voor het goud. De tweede plaats was voor de Japanner Kohai Ushimura. En het brons ging naar Marichal Mosnik uit Kroatië. Zonneland was aan de rekstok superieur met drie vluchtelementen op rij. Hij zette nagenoeg foutloze oefening neer en liet met zijn eindscore het overige deelnemersveld ver achter zich. De Chinees Zhang Chenglong, eh, die Zonderland in 2010 in Rotterdam van de wereldtitel afhield, kwam als eerste in actie en viel. En daarna verraste Uchimura met een door hem nog niet eerder vertoonde combinatie Castina koolman De laatste jaren was Zonderland al oppermachtig op het onderdeel rekstok. Hij veroverde in 2012 in Londen de Olympische titel op de rekstok. In 2013 werd hij in Antwerpen wereldkampioen en begin dit jaar troonde hij zich in de Bulgaarse hoofdstad Sofia tot Europees kampioen. De weg naar de wereldtitel lag open voor Zonderland, die zijn op papier grootste concurrent in dit toernooi al zag afhaken. De Duitser Fabian Hanbuchen kwam namelijk niet door de kwalificaties. Roger Federer heeft vandaag voor het eerst in zijn loopbaan het Masters-toernooi van Shanghai op zijn naam geschreven. De Zwitser versloeg in de eindstrijd Giel Simon met 7-6 en 7-6. En werd zo de opvolger van Novak Djokovic... die de afgelopen twee jaar de titel pakte in Shanghai. In totaal heeft Federer nu 81 ATP-titels op zijn naam staan. En door zijn zege in Shanghai stijgt hij bovendien weer een plaats op de wereldrangrijst. Vanaf morgen is Federer achter Djokovic de nummer twee van de wereld. Met zijn 33 jaar en dik twee maanden... wordt hij de oudste nummer 2 sinds André Eckerzie in 2003. De finale zondag in Shanghai duurde bijna twee uur. Federer had dan ook de nodige moeite met Simon... De, die als nummer 29 van de wereld zeer verrassend in de eindstrijd stond. In de eerste set wist Simon zijn enige breakpoint te benutten... en Federer kreeg vier breakpoints waarvan hij er ook nog één verzilverde. Na een spannende tiebreak pakte de 17-voudige Grand Slam winnaar alsnog de set. Ook in de tweede set ging het gelijk op. Er waren geen breaks, maar Federer was bij... 5-5 en 030 op de service van Simon, wel direct bij de beslissing. Met de vier punten op rij herstelde de 29-jarige Fransman zich... waarna Federer in de tweede tiebreak oppermachtig was 7-2. Dan gaan we nog even kijken naar Autosport. Max Verstappen is vandaag naar een indrukwekkende inhoudrace... als tweede geëindigd in de tweede Formule 3-race van het weekend... op het circuit van Imola. Alleen Tom Blonkwist wist de 17-jarige Nederlander zijn voor ja, te zijn. Verstappen begon de 20-ronde stellende race op een 11e positie. En op het moment dat de safety car de baan kwam... na een quest van Alexander Toriel, lag de Nederlander al 6e. Waarna hij zijn inhaalrace vervolgde bij het verdwijnen van de safety car. De coureur van Van Amersfoort Racing leek met een derde plek genoegen te moeten nemen. Maar op het laatste stuk stok hij de Italiaan Antonio. Gioi Faniyazi voorbij. Verstappen die komend seizoen actief is in de Formule 1. En afgelopen week al een vrije training reed in Japan. Dus net de derde plaats in het klassement. Zaterdag viel hij tijdens de eerste race op Imola uit. En later op zondag is de derde race van dit week -einde. En Verstappen start dan vanaf pole position. Dat is over de sportnieuws van vandaag. We gaan weer even wat rustige muziek draaien hier bij ZFM. En dan doen we het de plaat van eind jaren 90. Error! That's all I need. This way oh, this all and needs place to find mm -hmm. And there I'll celebrate. De plaat uit de jaren 90 achter elkaar. Eerst R.R. met All I Need. Achter Duran Duran met Ordinary World. dat bracht de tijd precies om half drie. Weerbericht. Na een lokaal gerezen start verschijnt vandaag geregelde zon uit het zuiden... nadat een warmtefront en daardoor neemt later vandaag geleidelijk de bewolking toe. Het blijft tot ver in de avond droog... en waait een zwakke geleidelijke uit oost waaiende wind... De temperatuur stijgt naar 17 graden. De loop van de avond en komende nacht gaat het geruime tijd regenen. De oostenwind is matig in de polder en krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er kunnen ook buien vallen. De oostenwind draait naar zuid. Het is matig in de polder en krachtig aan zee. En De temperatuur stijgt naar 19 graden. Dinsdag schijnt geregelde zon, maar ook dan kunnen er buien vallen. De zuid tot zuidwestenwind waait matig tot krachtig. De temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 16 graden. Ook woensdag komt het op buien. Maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De wind waait matig uit het zuiden en tot zuidwesten. En de temperatuur stijgt naar een graad of 16. En voor meer informatie over het weer... kan ik je verwijzen naar de in de winterslaaf verkerende uh, Lex van Horen. www.meteopagina.nl Daar kun je alles lezen over het weer. Goed, we gaan weer verder met muziek. En dat doen we met een, uh, nou, een plaat van twee jaar geleden alweer. Waarschijnlijk een vlieg is dit...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 Sanders en UB40 met een uitmuntende zondagmiddagplaats. Breakfast in bed. voor Tom Odell met Another Love. Dit is CFM. En dan brengen jou de nieuwe zingel van Becky G. die heet uh, Shower. I don't know what's just something about you. Ga me feeling like I can't be without you. Anytime someone mentions your name,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 time. Later, turn me on, een like lekkere plaat. En dan voor de nieuwe zinger van Becky G met Shower. -F -M. Voor Zandvoort en de regio. De verkiezing ondernemer van het jaar wordt voor de vijfde keer in de rij gehouden. En de organisatie is een samenwerking oh. <coughs> sorry, van de gemeente Zandvoort Beach Promotion... en de Zandvoortse Courant. Tijdens het ondernemerschala van 6 november... Wordt de winnaar bekendgemaakt? Dit jaar zijn de kanshebbers in drie categorieën onderverdeeld: Eenmansbedrijven, oftewel ZZP, midden- en kleinbedrijven en grotere bedrijven. Er is de afgelopen weken volop genomineerd. En uit al die inzendingen zijn per categorie drie bedrijven geselecteerd voor de eindronden. En vanaf nu kunt u stemmen op uw favorieten. Die, uh, die favorieten zijn, kunnen zijn: Zangeres Luna, oftewel Marie-José van de Kolk. IR Design Iris Roest. Katamaranparts.nl, dat zijn Hans Klok. Dat is in de categorie ZZP. In de categorie MKB zijn dat Shana's Shuri Pair Letterware... Ijzerhandel Zandvoort en De Bode Woonaccessoires. En in de grote, uh, categorie grote ondernemingen zijn dat BMW Driving Experience, Shovelbedrijf Gebroeders Paap. En Krantcafé Hotel XL. Vanaf nu kunt u stemmen op uw favorieten dus. U kunt uh, op verschillende manieren uw stem uitbrengen. Dat is via de Zandvoort-app. Of door een e-mail te sturen naar OVHJ het Zandvoortse of door het stemformulier in de Zandvoortse Krant in te vullen... en in te leveren bij Bruna Balkende. Stemmen kan tot uiterlijk 3 november. En op donderdag 6 november wordt tijdens de ondernemersgala... in de haven van Zandvoort bekendgemaakt... wie de winnaars per categorie zijn geworden... en wie een jaar lang de eretitel ondernemer van het jaar 2014 mag voeren. Dus stem gewoon. Het strandseizoen is afgelopen en de herfst kondigt zich eindelijk aan... Maar nou, wat je eindelijk noemt. De zomerkleren kunnen nu echt plaatsmaken voor jassen, mojo's en warme truinen. En uh, kinderdagverblijf, pipeloentje aan de burgemeester Nawellaan... wordt daarom uh, vandaag tot vier uur de halfjaarlijkse kinderkledingverkoop georganiseerd. Het gaat om nieuwe winterkleding voor baby's tot tieners... en mode van bekende merken. Maar ook pyjama's en ondergoed onderbreken niet. En alles voor tenminste de helft van de prijs. De vaste klanten weten het. Het is een middagje in een ontspannen sfeer. Samen met de kinderen lekker snuffelen tussen de rekken. En dat is dus bij de burgemeester na Wijnlaan. Elke tweede vrijdag van de maand kunnen mensen die te maken hebben met kanker... De, het uh, steunpunt uh, ook Zandvoort uh, terecht. In de lotgenotengroep worden ervaringen uitgewisseld of wordt er een thema besproken. Verpleegkundige Oncologie is bij de bijeenkomst aanwezig om uh, de groep te begeleiden. En uh, de bijeenkomst is van half elf tot twaalf uur in de Theo Hilberszaal van uh, Pluspunt. En dat uh, de volgende keer is dus uh, ergens in november... Dat zie ik tot mijn, nou, niet tot mijn verbazing, maar eigenlijk had ik dit berichtje eerder moeten voorlezen. Goed. Vanaf 27 oktober starten de werkzaamheden voor de reconstructie van de Zandvoortslaan... tussen de Rotonde, Nieuw Unicum en Bentveldweg. Om langdurige overlast zoveel mogelijk te beperken... wordt de weg in beide rijrichtingen voor drie weken afgesloten. Het wegdek tussen de Rotonde Nieuwenkum en de Bentveldweg is verslechterd. De weg zit vol scheuren, het asfalt laat los en regenwater loopt niet goed weg in de bochten. De reconstructie is daarom noodzakelijk. Er is bewust gekozen voor een volledige afsluiting in een korte periode. Een andere optie was om één rijrichting vrij te houden voor verkeer... maar dan zou de overlast een periode van zes maanden in beslag nemen. Zandvoort is vanaf Bentveld via de Zandvoortslaan niet bereikbaar in de betreffende periode. Er wordt gewerkt tussen 7 en 7 en woningen en bedrijven in Bentveld blijven met aangepaste maatregelen bereikbaar. En tijdens de werkzaamheden wordt het gemotoriseerd verkeer omgeleid via de zeeweg. Fietsers worden geadviseerd tijdens de werkzaamheden gebruik te maken van de oude trembaan. such a long time Chicago Saturday in the Park. En daarachter Wendy en Lisa zaten er daarvoor in Revelation met Prince. En toen met z'n beetje verder. En dit was de eerste single Waterfall uit 1987. Het eerste gedeelte van Zandvoort op zondag zit er alweer op. We gaan nog één plaat draaien voor het nieuws van drie uur. En dat wordt ook een plaat uit eind jaren 80. Hier is Roy Orbison met You Got It. Every time I look. I see love that money just can't buy. Everything about you